Tien uur, Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In de Drentse plaats Nieuw-Dordrecht is de brandweer uitgerukt voor een gezin dat was weggezakt in de modder. Een stel en hun dochter van tien kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten in de modder. De moeder kon zichzelf bevrijden, de andere twee zakten dieper weg en konden geen kant op. Het meisje zat zelfs vastgezogen tot vlak onder haar oksels. Gealarmeerde brandweerlieden trokken de man en zijn dochter uit de modder. Het gezin is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De regering van Irak heeft de autoriteiten van het Koerdische Noorden gevraagd... om de uitlevering van vicepresident Hashemi. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was... bij aanslagen op regeringsfunctionarissen en veiligheidstroepen. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 2006 en 2007. Hashemi, een soeniet, vertrok vorige maand naar het Koerdische deel van Irak. Dat was vlak voordat de Shiïtische regering van premier al-Maliki... de aanklacht tegen hem bekendmaakte...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 De PVV sprak van een wanvertoning en van een legitimering van de onderdrukking van vrouwen. Roosentaal wijst erop dat het dragen van een hoofddoek in een moskee bij de gewoontes hoort in de Emiraten, net zoals in andere gebedshuizen andere tradities gelden. Als je naar een kathedraal gaat, dan ga je als vrouw ook niet met korte mouwen, zegt Roosentaal.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 Goedenavond, en toen werd het uiteindelijk toch nog spannend... op de slotdag van de Europese kampioenschappen allround schaatsen. De Noorse ploeg diende na de 10 kilometer protesten in... tegen winnaars Sven Kramer en de nummer 2 Jan Blokhuizen. Hun trainer, Gerard Kempkes, kreeg de schrik van zijn leven. Ja, dan kom ik hier nadat ik al heel erg opgelucht van het ijs en zo heel blij ben. En dan merk je die spanning hier. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ommetje gaan wandelen eventjes om, om mijn emoties op de plek te krijgen. Want dat, dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Het kwam uiteindelijk goed. Goud en zilver voor de Nederlandse mannen. En bij de vrouwen moest iedereen wust genoegen nemen met het brons. Ze voelden zich niet thuis op het buitenijs. In tegenstelling tot winnares Martina Sablikova. Wat dat betreft uh, zal ik mijn muts er vooraf zetten... En uh, nou ja, dat is gewoon uh, heel veel respect en de terechte kampioenen. En, uh, ja, voor mij was dit weekend uh, niet echt mijn ding. Zometeen kijken we uitgebreid terug op de EK Allround in Budapest. Veldrijder Bart Wellens zou vandaag eigenlijk het Belgisch kampioenschap rijden. In plaats daarvan vocht hij voor zijn leven in het ziekenhuis van Antwerpen. Wellens had hoge koorts, die oversloeg op zijn hartspier. We hebben echt uh, gevreesd uh, voor zijn leven. Laten we hopen dat het allemaal positief is. Uiteraard, want ik wil niet hopen dat het negatief is. Dat was de manager van de ploeg van Bart Wellens, Hans van Kasteren. Die vertelt straks hoe het nu met Bart Wellens gaat. En nog meer nieuws uit het ziekenhuis. We horen van Baar Nick Stupler hoe het met hem gaat. na zijn zware val bij de Zesdaagse van Rotterdam. Tot 11 uur in Langselijn. Sven Kramer kwam terug en won in Budapest meteen weer het EK Allround. Alsof hij nooit een mysterieuze, bijna carrièrebedreigende blessure had gehad. De slotdag van het EK Allround stond in het teken van Kramer's strijd om het goud. Een tweestrijd met zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen. Steven Dalebout luisterde ook radio en maakte een reconstructie van de dag... die nog bijna eindigde in disqualificaties voor Kramer en Blokhuizen. Nee, nee ik, ik, heb wel, ik heb wel eens beter voor gestaan, natuurlijk. Alleen ging gewoon naar zo'n toernooi toe. Ik, ik moet een toernooi winnen, wat er ook gebeurt. Uh, morgen een hele, hele strakke uh, 5 meter meter rijen. Uh, met uh, wat voor de 10 in uh, gaan, hopelijk. Ik, uh, ik uh, ga gewoon elke keer aanvallen. Zowel 500 als 10. En dan uh, gaan we het zien. 12 uur. En 53,98 voor Sven Kramer. Dat is het baanrecord hier in Budapest. En wat slaat hier dan gelijk een gat naar Jan Blokhuizen toe? Ja, weet je, als je, als je daar al een seconde kan goedmaken... en uh, het is 1.1 1, 1 uh, de, vo de voorsprong, dan is het natuurlijk super... Uh, dat je eigenlijk maar met een, uh, een seconde achterstand de 10 kilometer in kan. Ja. Ja. Dus Blokhuizen verliest dan wel tijd... maar gaat nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement. 15 meter tegen Sven... Uh, uh, ja, misschien de pech dat ik in de binnenwaan sta. 4 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Uh. En ik kijk eventjes ook hier op, het, uh, op een monitor mee. Ik heb toch het idee dat uh, Jan er daar een blokje heb, heeft uh, weggetikt. Ja, nou, ik, ik, uh, op een gegeven moment ga ik op de kruising ga ik, uh, de binnenbocht in. En uh, nou, goed, zoals je voelt, het is gewoon de winst mijn Dus ik, ik snij hem gewoon goed aan, maar ik krijg gewoon een klap. En ik, ik, ik ga gewoon naar binnen. Nou, en ik ik til mijn schaats nog op, maar ik, ik, ik hoorde dus dat ik in de lucht nog een blokje geraakt heb. Ik dacht ik ik dus niet geraakt dat het alles goed was. Maar toen hoorde ik dus dat ik klaar was. Van, je, je hebt een blokje geraakt. Godverdomme, ik denk echt, het zal toch niet gebeuren, hij juicht, hij juicht al heel vroeg, gaat hij staan en hij wijst naar Erben Wenemars. 13.45.07 is de winnende tijd op de 10 kilometer en is genoeg om Europees kampioen te worden. Ja, wist, wist jij het? Voor de, ja, normaal gesproken zou je zeggen ja, nee, dat is genoeg. Hoe, ja, hoe was dat ja. nu? Je bent op je entree hè? Ja natuurlijk, je moet hem altijd nog wel weer rijden, maar eh, ik kon best wel steady rijden. Normaal gesproken... Uh, ja, heel, heel normaal gezien moet, uh, moet je een seconde op bukken, moet natuurlijk best wel man uh, sorry op, uh, op blokhuis, moet gewoon goed te doen zijn en, uh, dat bleek ook al. Daar was vooraf. Uh, nee, je plaatst wat vraagteken's bij, bij jezelf ook. Uh, anderen hadden wat vraagteken's. Uh, was dat gespeeld of was dat echt? Ja, nou, ik, had wel, ik had wel, zeker ook zeker wel twijfels natuurlijk. Als je hier met de snelste tijd 500 meter, met 37.4 hier naartoe gaat, 72 hier naartoe gaat. Dus natuurlijk niet, uh, sta je niet heel sterk in je schoenen natuurlijk. Maar goed, ik wist wel dat ik dat op die andere afstanden kon doen. En ja, daar, moest het, daar, moest ik, uh, ja, daar moest ik het verschil gaan maken, of in ieder geval goed maken. En uh, dat slaagde ze goed. Hoe belangrijk, nou ja, laat ik het zo zeggen, die, die 10 kilometer die je, die je hier rijdt, uh, wat er heel erg, nou ja, heel erg normaal uitziet. Um, hoe bijzonder zijn die 10 kilometers geweest in jouw carrière? Nou, ah, het is toch wel een bijzonder moment volgens mij. Ja, nee, zeker. überhaupt het hele toernooi wel natuurlijk. Weet je, ik, uh, ik kom hier natuurlijk wel uit een, uit, een, uh, uit een heel diep dal. En ik ben uh, ver, ver, echt ver, ver weggekomen. En uh, als je dan uh, zo je eerste titel meteen weer kan pakken... op de eerste beste EK dat je terug bent, is natuurlijk wel fantastisch. Ja. Want één uh, bron is geen bron, maar uh, collega, televisiecollega Martin Hesman komt hier nu de commentaarkabine uh, binnengestond En dat gaat niet over wel of niet dat blokje van uh, Jan Blokhuizen. maar het gaat over de finish van Sven Kramer. De kickfinish, of uh, denk ik dan. Er is dus uh, enige consternatie ontstaan, ook bij TVM-coach Bart Veldkamp. Nou ja, er zijn al dingen gebeurd in de rit. In de Noren tekenen protest aan tegen uh, onder andere de kickfinish van Sven. Ja. Ja, die schopt uit plezierigheid. Weet je wel. Dat, te triest dat mensen daar een protest tegen mag Je mag, niet, je mag zo niet finishen, maar ja, dat, is, dat doe je uit tijdwinst. Weet je wel. En dit doe je uit blijdschap. Dat zijn wel de regels, maar het is natuurlijk niet in, in verhouding. Dus ja... Wat denk jij daarvan? Wie, wie heeft het protest ingediend? Een vriendelijke land, Noorwegen. Die ging uh, gelijk naar de scheidsrechts toe. Dus. Maar dat... Uh... Het is dus niet gehonoreerd, in ieder geval niet toegekend door deze scheidsrechter. En Sven Kramer wint dus gewoon de 10 kilometer. Nou, misschien het meest nerveuze moment nog wel uh, na de 10. Nee, nee, nee hoor. Ja, weet je, als er werkelijk waar een protest tegen mij is ingediend, ik vind, eh, ik vind het prima. Maar uh, ja, zijn ze hebben handen hem lekker moeten houden hier, dan was ik naar huis gegaan. En je hebt ook gezien, Sven is terug. Maar jij zegt het ook. Ga je de even slaan? natuurlijk, ja, uh, hij gaat zeker een keer, uh, zeker een keer op, maar nu nog niet. Maar uh, ja, goed, uh, anders kan je meteen de al oppakken. Uh, het, uh, het is wel mijn doel om ook uh, wereldkampioen, Europees kampioen en Olympisch kampioen te worden. En dan moet je iedereen, uh, iedereen verslaan, dus ook zo. Tot slot nog even over het blokje, uh, windvlaag, dat is een plausibele verklaring. Maar aan de andere kant, jij wel de naam, hè? Ja, goed. Je moet erop letten in de toekomst. Ja, nou, ja, ja weet je, kijk, uh, je hebt me op de andere afstand nog geen één keer een blok zien, zien raken. Dus ik ben er heel erg mee bezig, met tussen de lijnen rijden en insnijden. En, dus dat gaat er gewoon als ik goed. Maar ja, weet je, als het weer zo, zo wisselvallig is, ja, dan... Uh, nou goed, misschien had ik een slag in moeten houden. Een, een goede les misschien, ja. Aldus Jan Blokhuizen, dat was de dag van Sven en Jan. Sebastian Timmerman, we hoorden hem al. In deze bijdrage was voor ons het hele weekend in Budapest. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Om maar eens even te beginnen met waar het uiteindelijk gewoon om draaide. De terugkeer van Sven Kramer. De grote vraag was, is Sven Kramer weer Sven Kramer? Wat vind jij? Het is wel moeilijk te bepalen door het weer hè, en slechte tijden en dat soort dingen. Bukko was wat zieker. Fabrice was er niet, omdat hij gestopt is en Skobref ook niet. Maar hoe goed was Sven dan? Nou, Hij zit wel uh, op uh, na 90 procent, zo'n beetje gok ik. Van zeg maar, de Sven die we kennen uit zijn, zijn superjaren, toen hij vier keer op rij uh, de Europese en de wereldtitel aanpakte. Uh, zo nu en dan had ik wel de indruk dat het allemaal nog ietsje sneller zelfs kan. En dat het, dat het allemaal nog, nog meer finesse in kwijt kan. Maar hij reed een supertoernooi en uh, hij heeft het volkomen verdiend gewonnen. Hij is volkomen verdiend voor de vijfde keer in zijn carrière Europees kampioen geworden. Ik vond zijn ontlading, zijn emotie uh, terecht, mooi en veelzeggend toen hij over de finish heen kwam. En ik ben eerlijk gezegd ook blij dat je met deze vraag begonnen bent. Want toen ik er net terug zat te luisteren... toen dacht ik ook wel bij mezelf... ja, het is toch jammer dat dat hele gedoe... wat uh, na de tien kilometer plaatsvond... dat dat dit toernooi overschaduwt. Want het is toch een prachtig toernooi geweest... waarin de omstandigheden voor iedereen... nou ja, nagenoeg gelijk zijn geweest. En waarin we uh, getuigen zijn geweest... van de terugkeer van een groot kampioen. Want je kunt er gewoon niet omheen. Dat Sven Kramer dat gewoon is. In al zijn facetten doen en laten... Uh, ik zal je een klein voorbeeld geven. Hij kwam even op de commentaarcabinepositie uh, bij ons tussen de 1500 meter en de 10 kilometer. Niet vanwege mij, maar vanwege Erben Wennemars. En uh, hij zat daar heel even met Erben te praten. En toen zei Erben, uh, uh, ja, misschien gaat het wel wel aanvallen. En uh, uh, de blik van Sven was zoveelzeggend van, ja, dat kan hij wel doen, maar ik pak hem toch wel terug. En dat typeert er echter de kampioen Sven Kramer. En is hij is in dat opzicht op weg om dezelfde kampioen weer te worden als hij was? Of zie je ook iets anders aan hem? Nee, nou, hij, hij, hij oogt wat meer uh, volwassener. En, uh, of ja, ja, ja, ja, dat is misschien toch wel het juiste woord. En uh, na de 10 kilometer die hij liet lopen in Heerenveen... tegen Jorrit Bergsma bij die World Cup... Toen uh, sprak ik toch ook wel met wat mensen. Die zeiden van ja, hij heeft dat nu één keer gedaan. En ik hoop, uh, we, we hopen met z'n allen dat hij in de toekomst wel weer door, die, door, die, uh, door dat gaatje heen durft te gaan. Over die grens durft te gaan. Nou, hij heeft nu een aantal uh, uh, aanvallen gehad. In de tien kilometer van Jan Blokhuizen. Die prikte een paar keer en dat kon hij weer staan. En uh, hij durfde terug te prikken, terug te aanvallen. Dus wat dat betreft heeft hij laten zien dat hij dat, uh, dat, hij dat kan. Hij is nog niet echt helemaal over die grens heen gegaan, hoeft helemaal ook niet, hè? door dat gaatje heen hoefde ook niet. Maar hij liet toch wel weer zien dat het echt de man is met, die, uh, ja, met wie je een beetje kunt spelen. Maar als het erop aankomt, wint hij. Ja. De credits ook nog even voor Jan Blokhuizen, want ja, die eindigt maar het ook, op drie tiende punt. Uh, hoe ja, goed kan absoluut. hij worden? Ja, hij heeft echt wel bewezen dat uh, dat, dat jaar van vorig, uh, vorig seizoen, dat dat seizoen van vorig seizoen, toen Kamer dus afwezig was, dat dat uh, uh, geen uh, eendagsvlieg, uh, uh, geen one day fly is geweest wat hij toen heeft gepreste gepresteerd. Hij heeft gewoon heel goed gereden, Jan Blokhuizen. Vier goede afstanden gereden. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen... hij is echt wel door het oog van de naald heen gekopen, hoor, op die tien kilometer. Ja, ja, dan zijn we toch ja. weer waar jij niet heen wil. Maar ja. ik wil daar dan toch nog wel even naartoe. Ik hoop niet dat je ophoudt. Je moet er naartoe uiteindelijk. Ja, ja, ja want um, er gebeurt dan iets heel merkwaardigs. Wij denken met z'n allen dat toernooi klaar is. En dan komt dat Noorse protest... waar we net ook uitgebreid over hoorden in de bijdrage. Eerst maar ja. gewoon even heel duidelijk. Want ik snap het eerlijk gezegd niet meer. Ik ben blij als Nederlander met de uitslag en ook als sportliefhebber. Maar kan jij mij ja. uitleggen, wat zijn nou de regels? bij met name dat blokje, maar ook bij zo'n kickfinish. Ja, nou, er is iedere twee jaar is er een congres. En dan gaan alle bobo's uit het schaatsen met elkaar naar een stad... ergens ter wereld en dan gaan ze praten over de schaatsregels. Uh, komende zomer is er ook weer een. Uh, komende zomer, vier jaar geleden, is daar een regel aangenomen... dat je niet met de punt van de schaats in de bocht door de lijn heen mag. Zodra er ook maar een puntje door die lijn heen gaat, is klaar, ben je gedisqualificeerd. Dat heeft men gedaan omdat er schaatsers zijn geweest in het verleden die uh, met hun schaats veel blokjes wegtrapten. Uh, weg en als je dat één keer doet, maakt het niet zo heel veel uit. Maar als je dat op de 10 kilometer ronde naar ronde doet, pak je gewoon uh, tijdwinst en uh, verklein je gewoon de, de afstand. Dus die regel is aangenomen. Daar kun je over discussiëren of dat terecht is of onterecht. Er zijn mensen voor gedisqualificeerd in de, de afgelopen 3,5 jaar. Het heeft Christina Groves in 2009 een wereldtitel gekost. Ja. Bij de weken afstand op de 1500 meter. Uh, die werd al afgenomen, die ging naar Annie Vriesinger. Ja, En dan vind ik, hoe aardig ik Jan Blokhuis ook vind... en hoe goed zijn prestatie is geweest dit weekend... Op, op dit uh, EK round formeel gezien had hij gedisqualificeerd moeten ja, worden. Is dat dan dus nu zo? Is het formeel zo? Want het was eerst zo, je mag de lijn niet over... en dat is later toch aangepast in als je een blokje nee. aanraakt? Dan mag je ook... Precies, ja. ja. Nee, dat gaat om de punt van de schaats. Kijk, die, die, die blokjes lagen eerst op de lijn. En dat werd dan wel eens niet te spelletje. En toen heeft men gezegd: Nou, dat is goed, dan leggen we die blokjes aan de binnenkant van ja, de lijn. Kortom, dus dat dus is als je... heel duidelijk. Ja. Zodra je dat blokje raakt, dan ben je met de punt van de schaats door die lijn heen. Dan moet je eruit. En nou ja, de scheidsrechter van dienst hier. Die uh, uh, schijnt, want dat heb ik hem niet zelf horen zeggen, maar dat heeft hij tegen mijn Noorse collega gedaan. Die schijnt gezegd te hebben uh, uh, dat de schaats van Jan Blokhuizen in de lucht zweefde, dat hij niet op het ijs stond. Maar ik heb de regels in het Engels gelezen en in het Nederlands, de Nederlandse vertaling. Er staat niks in die regels over wel of niet op het ijs. Maar goed. Het is jammer dat we zo moeten discussiëren of in ieder geval het zo moeten uitleggen. Maar strikt formeel genomen, had Jan Blokhuizen gedisqualificeerd moeten worden. En uh, ja, in het verleden zijn er ook mensen gedisqualificeerd geweest. En het ging dus soms om een wereldtitel. Ja, en nu is dat dus niet gebeurd. En dat vind ik toch een, uh, ja, ik toch een beetje amateuristisch van die scheidrechter, als ja. ik het heel eerlijk moet zeggen. En die kickfinish, dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal, uh, vind ik ook. Uh, kijk, die kickfinish, die is uh, twee jaar geleden bij het congres aangenomen. Uh, dat heeft men deels gedaan uit veiligheid, deels omdat ook het dan echt ging om tijdswinst... en dat er echt uh, Aziaten waren die daarop aan het trainen waren om die schaats maar naar voren te schoppen. In het short track is dat al langere tijd verboden trouwens, in het, uh, in het short track dus. Uh, um, en ja, Sven Kramer, die ging uit zijn dak, die juichte, er kwam een enorme ontlading vanwege het feit dat hij na die, na die jaren, met, na dat jaar met die problemen, met blessuren... dat hij nu terug is en dat hij Europees kampioen wordt. En in zijn enthousiasme schopte die hij die, die van het ijs af en schopte die vooruit. Maar ja, uh, dat ging niet om tijdwinst. Dus dan kan ik me eerlijk gezegd wel voorstellen... dat die scheidsrechter zegt, zand erover en uh, ik doe een oogje dicht. Maar ook daar, als hij de verkeerde had getroffen... had de scheidsrechter in zijn recht gestaan om hem te disqualificeren. Maar ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter daar zegt oké, okay, uh, ik sluit een uh, zand erover en ik, ik doe een oogje dicht. Maar in het voor, verhaal van Blokhuizen zijn er al zoveel schaatsers geduskwalificeerd... Uh dat ook om prijzen gingen. Ik, ja, ik vind het raar dat hij niet is... Uh, dat die scheidsrechter deze beslissing de heeft genomen. Hoezeer ik, dat wil ik wel benadrukken... Blokhuizen die tweede plaats ook gun, want hij heeft een uitstekend tenor gereden. Ja, nou uiteindelijk bleef het zoals wij dachten dat het was. Het was wel even schrikken, onder andere ook voor de coach van de beide mannen, Gerard Kemkes. Hij was uh, opvallend emotioneel na afloop. Luister even naar een gesprek tussen hem en Bert Malderink. Ik stond er net bij in de kleedkamer. Wat zag ik? Ja, enorme opluchting, ja... Ja, dat was de tweede keer al. Ik was de eerste keer al heel erg blij. En uh, daarna moest het nog een keer herhaald worden. Die had ik liever niet gehad. Het zou toch gebeuren? Alle twee, hè? Ja, maar... Sorry, maar dan begrijp je de sport toch echt niet. Ik, ik, dat, dat, en we hebben al zo heel veel moeite gehad het laatste jaar... Om, om bepaalde regels te interpreteren op basis van de sport. En, en, en, wat je? je kijkt naar de voorsprong die de jongens hebben... En, ja, dan kom ik hier, nadat ik al heel erg opgelucht van het ijs is zo heel blij ben. En dan merk je die spanning hier. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een ommetje gaan wandelen eventjes om, om mijn emoties op de plek te krijgen. Want dat, dat ging niet helemaal zoals ik wilde. Wat gebeurt er dan? Spanning, spanning, spanning. En dan komt het bericht van allebei blijven ze in de wedstrijd op de plekken waar ze stonden. En dan ontplof jij. Ja, wat dacht je? We worden flikking 1 en 2 hier. We worden gewoon 1 en 2. Sven eerste, Jan twee, ik, ik bedoel Deze het you, heerlijk. En dan iedereen nog derde, dus 1, 2, 3, wat wil je? Ik ben, ik ben, ik ben een gelukkig man op het ogenblik, dus ik ben echt blij. Ja. Ja. Het waren misschien wel de spannendste minuten van het hele toernooi. Ja, ze waren net wel eens heel vervelend, <laughs> moet ik toegeven. Ja, we waren heel de minuten. Ja, Sebas, wat horen wij nou terug eigenlijk in Gerard Kemkes? Dat er onwaarschijnlijk veel druk op heeft gezeten de afgelopen tijd... om eh, Kramer weer daar te krijgen waar hij was? Zit dat erachter? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben heel lang gezegd van uh, jongens, uh, hij gaat de allround toernooi rijden met het oog op de weken afstand van de vijf kilometer in Heerenveen. Dat is het uiteindelijke doel, daar willen we naartoe. Maar ja, uh, uh, of ze nou ons in slaap hebben gesust of wat dan ook, in ieder geval blijkt gewoon nu dat Kamer al veel eerder heel erg goed is en goed genoeg is om het allround toernooi te winnen. Ik wil wel één opmerking maken over het, zeg maar het jureren in het geest van de wedstrijd. Um, dan moet je ook Christina weer haar wereldtitel teruggeven. En hm. ja, zo blijf ik het toch een beetje vinden. Dat zit je hoog, hè? Nou ja, wij komen op zoveel plekken in het jaar... ...en wij moeten zo vaak iets rechtzetten... ...dat er achteraf weer een uitslag wordt veranderd... ...omdat er iemand aan de andere kant van de baan een blokje heeft weggetikt. Ja, en nu was het duidelijk in beeld. En dan het ja. feit, ondanks het feit dat het een Nederlander is... Hoor, en dat we misschien wat dat betreft uh, nou ja, wel of niet zo chauvinistisch moeten zijn. Je maar, moet gewoon consequent zijn, daar komt het Precies, door. je ja. moet consequent zijn. En dat zijn ze niet. En dat vind ik, dat vind ik echt slecht in deze sport. Ja. Uh, dan kijken we even vooruit nog tot slot wat betreft de mannen. Op, uh, over een dikke maand, dan hebben we het WK Allround. Wordt dat Sven voor en na? Of krijgen we dan nog mensen die nog wat kunnen doen tegen hem? Nou, Skobreff keert terug natuurlijk. Ja, uh, is die, uh, die hier niet bij. Ja, precies. Dat is de grote vraag. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat Skobreffs zijn Kramer hier ook niet had kunnen verslaan. Uh, er komen Noord-Amerikanen natuurlijk daar naartoe. Sun Hoon Lee komt hopelijk de Koreaan. Maar als ik Kramer hier heb zien rijden... dan, uh, dan denk ik toch dat Kramer uh, uh, torenhoog favoriet is voor... Uh, niet alleen zijn vijfde Europese titel, maar om uh, ook gewoon voor de vijfde keer de dubbel te pakken. Ja. Dan uh, de vrouwen. Er was geen kruidgewassen dit weekend tegen Martina Sablikova, de Tsjechische. Ze was uh, op de afsluitende vijf kilometer veruit de sterkste. Iedereen wust werd door Claudia Pechstein nog net verdrongen van de tweede plaats naar de derde plaats dus. Gisteren verliet wust het stadion nog met stoom uit haar oren na de slechte 1500 meter. Vandaag was ze rustiger. Iedereen, gisteren voelde je hoe? Gisteren hoe ik me voelde... Uh, nou ja, uh, verwacht. bedoel Ik reed, uh, voor mijn gevoel een hele goede 1500. Waarin uh, voor mijn gevoel in de race, dat ik helemaal goed in de race zat en dat alles klopte. En dan kom je over de streep en dan is het eindtijd, valt dan tegen. En dan denk je van, uh, hoe kan dat dan? En, en hoe, hoe voel je je nu? Ja, nu voel ik me... Uh... Ja, hoe voel ik me? Uh... Ja, ik, ik voel me ja zo'n raar ik weet niet zo goed hoe ik me voel eigenlijk maar het, ja, het toernooi zit erop en ik heb vier afstanden gereden ik heb op elke afstand uh, alles gegeven en gevochten voor wat ik waard was dus wat dat betreft kan ik mezelf niks verwijten en ja een derde plekken kan ik natuurlijk graag anders zien maar ja dat was dit weekend dan het hoogst haalbare en uh, ja over het hele weekend genomen wel iets wat gemengde gevoelens maar al met al uh, ja, nog steeds wel dat ik mezelf niks kan verwijten en dat ik wel gewoon goede races heb gereden. De ene wel wat beter dan de andere, maar het is niet dat ik ergens fout heb gemaakt of dat ik ergens achteraf kan zeggen, nou daar heb ik het laten liggen. En ja, dat, uh, ja het was een, een mooi toernooi en uh, op naar het volgende. Ja, die 1500 leverde jou dus wat, wat verwarring op. Aan de andere kant, als je vandaag naar Sablikova kijkt, dan... Ja, je had die 1500 nog zo goed kunnen rijden. Dat had niet, niet veel uitgemaakt. Nee, ja, daarom. Uh, bedoel, uh, dat staat buiten kijf. Zij is gewoon uh, dit weekend een absolute terechte kampioene. En uh, Al had ik elke rit tegen haar gereden, dan, uh, dan nog had zij uh, dik gewonnen dit weekend. En uh, Sablikova die, die doet gewoon alsof er geen wind is. Ja. En als we gewoon binnen rijden. En, uh, ja, dat is echt ongelooflijk uh, hoe knap zij uh, hiermee omgaat. En uh, dat betreft uh, ja, echt petje je af. En, dan ja, moet ik maar eens goed kijken hoe zij dat allemaal doet. En ja, flink van leren. En kun je daar wat van leren? Of is dat gewoon een verschil in uh, uh, jullie lichaamsbouw? Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel. Het is gewoon wel echt een verschil. en Kijk, ik ben uh, wat meer een, een, een sneller uh, iemand die het van de snelheid moet hebben. Sam die koper moet het wat meer van, uh, van de duur hebben. En ja, een buitenbaan zoals deze is niet echt snel. Dus dan, ja, dan is zij in dat opzicht wel een voordeel. Maar dat is... Je, Desondanks heeft zij gewoon echt heel knap gepresteerd. En uh, ja, is het, uh, mag zij wel een treetje nog boven op de eerste trein hebben dit weekend. Ik kan me voorstellen dat het dan toch ook wel weer frustrerend is. Als je haar uh, nou, op die, uh, het beruchte rechte eind waar de wind vol op kop stond, uh, daar er gewoon doorheen ziet beuken. Um, of is het bij jou toch nu gewoon berusting? Nee, is wel berusting en ik heb er juist heel veel respect voor. en Ja, ik uh, bedoel, uh, even 7.22 rijden vandaag. Nou. Petje af. Uh, het volgende allround toernooi is het WK. In Moskou zit een dak op. Ja, gelukkig wel. Ja, dat is toch weer, uh, wel weer mijn ding. En, uh, kijk, uh, ik moet gewoon nu een kopje erbij houden. En ik ben, uh, fysiek ben ik goed. Uh, ik ben, uh, snelheid zit goed, Techn technisch zit het goed en, uh, en mentaal het kopje zit ook helemaal goed. Dus uh, ik moet gewoon zorgen dat ik uh, goed mijn dingen blijf doen. En uh, de komende weken goed blijf trainen, goed, uh, ja, goed voor mezelf blijf zorgen. En dan uh, moet ik in uh, Moskou uh, maar uh, laten zien uh, wat ik waard ben. Al dus Irene Wust tegen Steven Dalebout. Sebas, alle complimenten gingen naar Sablikova... voor het feit dat zij zo goed op buitenijs kan rijden. Hebben de anderen het eigenlijk wel serieus genomen? Een toernooi op buitenijs? Ja, ja, die indruk heb ik wel. Um, ja, ja, nee, die indruk, die indruk heb ik wel. Maar goed, Sablikova is, is sowieso... Uh, uh, samen met Wust, een van de beste all ter wereld. Dat ten eerste, ze is gewend om buiten te rijden, want ze traint heel veel in Colombo, dat ten tweede. Uh, en Wust, en dat is denk ik helemaal geen schande om dat uh, te moeten toegeven. En dat deed ze ook wel net een beetje in dat interview. Is gewoon minder als het is op buitenijs. Da daar kan ze gewoon de ei niet helemaal kwijt. Ja, maar het is net onderbreek. alsof ze nu. Sorry dat ik je onderbreek. Maar het is net alsof ja? ze nu pas constateert dat rijden op buitenijs toch heel anders is dan rijden op binnenijs. En dat ze nu ziet dat Sablikova daar goed genoeg op geoefend heeft. Ja, ik denk dat ze dat misschien ook stiekem wel een beetje wist hoor. Uh, uh, want dat heeft ze al eerder ervaren natuurlijk. In Colombo twee keer bij de Europese kampioenschappen die we daar gehad hebben. Maar dat is ook helemaal geen schande. Ik bedoel, het volgende toernooi vindt weer plaats met een dak erop. Uh, en in Nederland hebben we niet echt een, een, een echte open baan. Ja, we hebben in Amsterdam die Jaap-Edebaan. Daar zou je dan kunnen gaan trainen. Nou, dat heeft de Nederlandse ploeg niet gedaan. Die heeft gewoon de, de voorbereiding gehad binnen. Zo vaak komt het, ja nu toevallig weer achter mijn kamer, zo vaak komt zo'n EK uh, in, een, uh, in buitenlucht niet voor. Volgens is weer gewoon in een hal met een dak erop, in hamer zeg ik uit mijn hoofd. Um, ja, Sabliekevaar was gewoon absoluut de beste en Irene Wiest heeft op de drie kilometer en ook op de 1500 meter gereden zoals we kennen erin gevlogen. En dat is op dit buitenijs blijkbaar niet de juiste tactiek. Wellicht straks in Moskou wel weer. Ja. Ja, tot, slot, ja, tot slot, Sebas, we hebben het, uh, als het over het schaatsen gaat... Uh, en terecht natuurlijk vaak over Kramer en Wust. Dit uh, ja. weekend ook over Blokhuizen. Wat komt er bij de vrouwen? Want je vergeet bijna dat naast de derde plaats... Uh, Nederland ook vierde en vijfde wordt. Kunnen die dames ja. die vierde en vijfde worden nog een treedje omhoog? Nou, Linda de Vries is iemand die uh, langzaam maar zeker is opgekomen de laatste jaren. En die, uh, die reed hier echt wel heel erg goed, vond ik. En die wordt uh, denk ik ook terecht vierde, want die leert heel stabiel. Pakt een medaille mee, afstandsmedaille op de 1500 meter. Diana Valkenburg uh, zal als ze uh, uh, echt de visie en de focus houdt op het allrounde. toch moeten werken aan haar laatste ronde op zo'n lange afstand. Daar verliest ze gewoon te veel. Hoek van der Weide uh, is ook iemand die langzaam maar zeker komt. Had wat pech met wat uh, harde wind op de 3 kilometer. Uh, maar goed, op de 5 kilometer uh, was het, viel het ook eigenlijk tegen. Maar goed, zeker Linda de Vries is iemand die, die, wel, uh, die wel komt. Uh, maar je zult toch zien dat, dat andere dames de komende jaren... toch ook weer de focus meer gaan leggen op uh, de losse afstanden... met het oog op de Olympische Spelen. Ja, van 2014 in Sochi. Ja. Voor je het weet is het alweer zover. Sebastian Timmerman vanuit Budapest, dank Oké. Okay. Wake up everyone. How can you sleep at a night?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 Heavy rotation, requesting that it's lifting you up. Jason Raz met Make It Mine. De Zesdaagse van Rotterdam, het gaat dan over baanwilrennen, werd gisteren opgeschrikt door een heftige val. Nick Stuppler crashte in de afvalkoppelkoers en raakte zwaar geblesseerd. Zijn knieschijf scheurde los van een pees in zijn bovenbeen. Stuppler werd direct geopereerd. Moest uh, vanmiddag de vierde dag van de Zesdaagse natuurlijk uh, uh, via internet beleven. En is nu aan de telefoon. Uh, Nick, goedenavond. Goedenavond. Jij ligt nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam. Hoe is het met je? Ja, klopt. Gaat het, uh, gaat het wel goed. Ik heb er niet veel uh, last van. En, uh, de operatie is goed verlopen. En ik moet eerlijk zeggen. Toen ik, uh, toen ik was gevallen. En uh, ik zat op de grond. Dan kijk je als renner altijd als eerst. Uh, wat de wat schade is. En toen zag ik mijn knie. En uh, ja, toen dacht ik eigenlijk. Dat het, uh, dat het einde carrière was. Ja, de omschrijving zoals ik hem net gaf. Die klonk ook al heel vies. Wat, wat, was, jou, wat ja. was jouw eerste reactie? Nou ja. Ik bleef eigenlijk. Vrij rustig, behalve dan, ik had wel, het eerste moment had ik wel zoiets van shit, nee. Dus ik, ik riep een aantal keer nee, want ik, ik wist gewoon, dit is een foute boel. Uh, ik bedoel, dit is geen gewone valpartij, dit, dit kan het einde van je carrière zijn. En om dat in, in, in een split second door je heen te krijgen, dat is wel heel lastig. Want, ja. uh, Vertel eens wat er precies ja. gebeurde, want het gebeurde helemaal bovenaan de baan ook, hè? Ja, klopt. Het was een ploegafvalling en dan valt de laatste, het laatste koppel valt af op de streep. Dus wat er gebeurt is, uh, je, rijd, uh, je, je, je sprint als het ware als groep naar die, uh, naar die meet toe. En degene die als eerste over de meet gaat, die denkt, nou, ik val toch niet af. Dus die vermindert al vaart. En zo, zo, zo wordt het eigenlijk een beetje een pelotonnetje. En er was dus zo weinig ruimte bovenin de baan. Maar ik was, uh, ja, ik was nog aan het sprinten, dus ik had sprintsnelheid. En er was, uh, was gewoon geen ruimte. Dus ik ja, knalde uh, met mijn stuur in de boarding. Toen werd ik eigenlijk gelanceerd. En in die boarding, de, de, de, wat, hoe kwam je daar tegenaan? Nou, er zat een renner onder mij. Ja. En uh, die heb ik geprobeerd nog uh, enigszins uh, ja, aan de kant te duwen. Omdat ik al zag dat het niet goed ging. Maar ik was er eigenlijk... Ja, dat lukte niet. En uh, toen kwam ik dus met de ene hand in mijn stuur... Uh, ja, kwam ik gewoon tegen de boarding aan. En de botsing en, uh, met de boarding was de oorzaak van, van, uh, van de blessure? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, ik weet niet. Ik, ik weet niet. Ik ben... Blijkbaar op iets scherps gevallen ge, ge met mijn knie. Maar uh, waar dat op is, dat, ik heb echt geen idee. Ik heb voor de rest helemaal niks. Dus het is eigenlijk best wel bizar. Want ik ging met 60, uh, 60 kilometer, ging ik, uh, ik viel 8 meter of zo naar beneden. Dus ik heb eigenlijk niks behalve die knieën. Ja, toen kwam je onderaan die baan terecht. En daarna gebeurde wat ja. je net al omschreef, de, de eerste grote schrik. En daarna, ja. heb je dat nog helder voor geest? Wat er gebeurde de rest van de ja, dag? Ik, ik dacht daarna van, ik heb, ik heb geen zin om te panikeren. Dus ik bleef eigenlijk heel rustig. En uh, ja, ik, ik, ja, ik ben gewoon heel rustig gebleven. En... Uh, en to toen in het ziekenhuis eigenlijk, toen ik met de dokter had gesproken, werd ik weer, uh, werd ik weer wat enthousiaster. <laughs> maar je hebt jezelf opgelegd om niet te panikeren. Dus, en dat lukte ook. Ja, ja, ik, ik ben eigenlijk best wel... Ik kan wel goed met dat soort situaties omgaan. Had ik had het nog niet echt eerder uh, meegemaakt. Maar uh, ja, ja ik, ik, ik had niet... Ik, voor mij was het niet echt duidelijk waarom ik... Uh, het draagt niet echt toe om te panikeren, laat ik het zo zeggen. En wat was het dat de arts vertelde waardoor jij weer, zoals je zelf zegt, wat vrolijker werd? Nou, hij had een foto gemaakt. Dus hij zei van, uh, ja, je knieschijf is, uh, is ondersteboven en die kunnen we rechtzetten zetten. En, uh, en je, ja, je bovenbeenspieren moeten weer uh, vastgemaakt worden. En, uh, maar goed, kijk, ik, ik, ik zat op de grond en ik zag die knieschijf... en ik zag er een enorm gat in zitten. En ik zag, ik zag gewoon dat die knie er helemaal niet uh, de juiste vorm had. Dus ja, ik, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar dat zag voor mij in ieder geval uh, vrij alarmerend uit. Ja. En als er dan gesproken wordt over herstel... Uh, is dat dan uh, zeg maar op menselijke gronden of op topsportersgebied? Nee, ik, ik denk op menselijke uh... Als het goed is, zo, ik, moet ik wel beter herstellen, omdat ik natuurlijk een heel fit lichaam heb. Ja. Dus uh, ja, ik moet, het, ik moet het gewoon op korte termijn, uh, moet ik het gaan bekijken hoe het gaat. Maar ik heb goede hoop en uh, ik ben echt ontzettend gemotiveerd. Ik voel me sterk, dus ja. Is jou iets meegegeven over hoe, hoe lang je de validatie mogelijk kan duren? Uh, ik zit in ieder geval zes weken in het gips. En dan uh, daarna moet ik nog uh, beginnen met de revalidatie. Dus dan zal er weinig meer over zijn van mijn uh, been eigenlijk. Dus daar gaat wel een tijd overheen. Maar de, als, die, uh, als ik maar weer op uh, sterkte kom, dan ben ik uh, eigenlijk tevreden. Ja, en dat betekent, ja, het is allemaal nog heel vers natuurlijk, omdat het gisteren gebeurd is. Maar heb jij als stiekem een nieuw, aan een nieuw groot doel gedacht? Wanneer wil je er weer zijn? Nou, ik, ik, mis, uh, ik mis in ieder geval de komende zes dagen dus nog. En dan ook het WK aan wil rennen en ook eventuele deelname spelen. Dus dat is dan weer in de zomer. Dus ik hoop eigenlijk dat ik volgende winter weer kan instromen met de zesdaagse. Maar goed, dat, daar kan ik nu eigenlijk nog niks over zeggen. Nee, Voorlopig is maar eens eventjes uh, gewoon genezen, toch? Precies. Oké, okay, en dan wil de mummy return, zoals je zelf al op je Twitterpagina uh, zet. Ja, ja. <laughs> Kijk, mijn hele been is ingepakt, dus ik vond het wel toepasselijk. Ja, oké, okay. niks je dankjewel en heel veel beterschap. Ja, hartelijk dank. gaan naar uh, fietsen. En eindelijk uh, was er weer eens een Nederlands podium bij het veldrijden. Logisch ook in dit geval, want het ging om nationale kampioenschappen. En daar mogen nog steeds geen Belgen aan meedoen. Lars Boom en Marianne Vos stonden op de hoogste treden. Gio Lippens zag vanmiddag in Huibergen. Dus geen verrassingen. Daar zien we Lars Boom rijden. Hij moet nog één bochtje door. Moet natuurlijk zien overeind te blijven. Want dan draait hij daar linksaf de weg op. En dan komt hij hier op de finish af. Je ziet het publiek naar voren buigen. Het applaus klinkt al voor Lars Boom. En daar komt hij dan uh, door de bocht. Uh, geflankeerd door de televisiemotor die naast hem rijdt. Lars Boom, handjes op het stuur. Eén handje nu omhoog. Kijk nog even achterom. Ziet daar de vechten thuis van Amerongen komen. Maar Lars Boom wordt voor de zesde achtereen volgende keer Nederlands kampioen. Ja. De dus, uh, titel blijft altijd heel erg mooi en uh, dan moet je koesteren denk ik en dan moet je ieder jaar weer gewoon weer voor vechten en uh, dat blijf ik doen. Kun jij je voorstellen dat de concurrentie er af en toe net te gek van wordt want iedere keer weer kom je even uh, ja, tevoorschijn piepen in de winter en dan pak je gewoon die trui mee. Ja maar dat heb ik eigenlijk vroeger altijd gedaan. Hè. Uh, ik kreeg vroeger maar 11 crossen en dan reken een WK bij de junior of belofte en dan... Uh, yeah, ik heb het altijd zo gedaan en ik heb een paar winst natuurlijk uh, volgereden. en uh, het ging ook heel erg goed en uh, <tus> nu uh, ja, het, het is niet anders. dan moeten ze maar accepteren, wat ik al zeg. Ja. Zijn er wel eens momenten waarop jij twijfelt? Bijvoorbeeld vlak voor zo'n NK dat je bij jezelf denkt: van, oh, ik hoop dat ik die vorm wel heb, want het is toch een zwaar parcours. Ja, het is heel, ik had dat vandaag al een beetje, denk ik. Uh, als je kijkt naar Thijs van rijdt hoe de hij deelt al goed, uh, rijdt goed, de knecht is ziek geweest. Maar je weet ook niet of dat hij zijn eigen weg steekt, natuurlijk. Dus uh, dat is allemaal een beetje afwachten. En, uh, ik was wel goed en je moet er gewoon een beetje voor vechten. De laatste crossen gingen wel goed, alleen uh, vandaag moet het ook allemaal maar uh, makkelijk gaan. Experimenteer jij er ook wel eens een beetje mee? Want ik bedoel, ieder jaar is weer anders. Iedere winter is weer anders. Je hebt nu nog minder wedstrijden gereden. Nou ja, ik heb deze winter gewoon meer uh, omvang getraind, meer duur gedaan, denk ik. Wat, uh, wat wel belangrijk is, denk ik. En uh... je bent ook al heel bewust met dat seizoen bezig. Je hebt laten weten, de tour mag voor mij gestolen worden. Uh, die rij ik liever niet. Ik rij liever de ronde van Polen, want daar ben ik gewoon fris als de Olympische Spelen daar zijn. Nou ja, als, als ik, wat ik al zeg, als ik naar de Spelen mag van Leon van Vliet, van de Bondscoach. Uh... Uh, dan zou ik graag Polen willen rijden inderdaad. Uh, ik ga proberen een super voorjaar te rijden en uh, proberen geselecteerd te worden. En, uh, ik hoop dat het gaat lukken en dan, uh, ja, dan kun je proberen goed te zijn op spelen. Maar ik denk dat het wel een, uh, een mooi rondje is voor mij. En dan is Marianne Vos bezig aan de laatste meters. Ze is er blij mee, zoals ze blij is met iedere titel die ze pakt. Komt over de streep als winnares van het Nederlands kampioenschap. Pas de tweede nationaal kampioenschap dus in het veld voor Marianne Vos. Ja, ja, inderdaad. Vorig jaar de eerste. En uh, ja, toen wou ik natuurlijk heel graag na al die jaren uh, een keer die en blauwe trui aantrekken. En uh, nou ja, dan is het nu de tweede keer. Maar toch net zo mooi, hoor, want de voldoening is er echt wel. Ja, maar voelt het wel heel anders. Want vorig jaar toen kwamen toch ook de emoties een beetje los. Eigenlijk heel vreemd, want je was natuurlijk al wereldkampioen geweest en dan toch. Ja, ja, ja. Klinkt een beetje vreemd inderdaad. Toen was ik natuurlijk al drie keer wereldkampioen, maar nog nooit Nederlands kampioen. En... Ja, ik wist ook gewoon, ook zo zeker weer voor vandaag... Daphne van de Brandt is altijd goed op een Nederlands kampioenschap... is niet voor niks al elf keer Nederlands kampioen geweest. En uh, ja, dan steek ik met mijn schamelijk twee nog wel een beetje bij af natuurlijk. Al dus Marianne Vos. Ook in België streden de veldrijders om de nationale titels. Meervoudig Belgisch en wereldkampioen Bart Wellens was daar niet bij. Hij lag op de intensive care van het ziekenhuis van Antwerpen... en er werd zelfs gevreesd voor zijn leven na een heftige koortsaanval... die uiteindelijk op zijn hartspier sloeg. Het maakte diepe druk op zijn collega's, zoals op Svenijs. Uh, ik vind dat heel erg. Uh, ik wens Bart uh, het allerbeste toe. En uh, uiteraard weten wij daar niet echt het fijne van. En, uh, ja, ik hoor dat het echt op zijn hartspier is geslagen. Dus uh, ik hoop dat hij terug de oude wordt en dat hij binnen een aantal weken terug uh, naast mij aan de start staat. Dat is voor mij nu het belangrijkste, Bart zijn gezondheid. Er is niks belangrijker dan, uh, dan de gezondheid van een mens. En als dat dan iemand is waar je jarenlang... Uh, lief en leed meegedeeld gedeeld hebt, dan ben je daar toch wel mee bezig. Ja. De manager van de ploeg van Wellens is Hans van Kasteren. Meneer van Kasteren, goedenavond. Goedenavond. Uh, wanneer en hoe ging het mis bij Bart Wellens? Ja, gistermiddag, uh, na een uh, flinke laatste training voor het WK, heeft hij eigenlijk uh, een beetje een, uh, een beetje spierpijn en een beetje vergroeien. En... Uh, ja, goed, uh, we hebben er even aangekeken. Maar elk uur werd de verhoging maar heftiger. En uh, ja, totdat het s'avonds uh, 39,7 was. Om uh, tien uur. Toen hebben we toch maar op laten nemen Het ziekenhuis En geel. Ja, u, u was daar dus zelf bij. Wat voor, wat voor indruk maakte die? Uh, kunt u daar iets over zeggen? Nou, hij was eigenlijk uh, een super uh, vorm. Hij voelde zich uh, ontzettend goed. Hij had heel goede benen. En hij, uh, hij ging echt met vertrouwen naar hoofdleden, dacht hij. Ja. En toen nadien, uh, ja, als de koortsaanval dan uh, komt. Ja, een kuttekoortsaanval, ja, dan. Uh, ja, dan weet je ook dat uh, ik het schudde. Maar hij bleef toch nog positief. Hij dacht misschien na een dagje opname. s'nachts dat het wel. Uh, ja, verholpen zou worden. Maar dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Nee, ja, in eerste instantie werd het heftiger en heftiger en heftiger. Wanneer kwam dan het moment dat men zelfs vreesde voor zijn leven? Vannacht om uh, half vier. Toen. Uh, toen was zijn, uh, zijn hart zo ontzettend laag... dat eigenlijk de organen niet meer zo goed uh, functioneerden. En toen hebben ze hem overgebracht naar Antwerpen... naar de universiteit het ziekenhuis. En toen vreesden we wel voor het leven, en, Kon men iets doen? Of stonden artsen ook daar gewoon bij te kijken? Hadden ze enig idee? Nee, uh, ja, goed. Daarom hebben we hem overgebracht naar uh, Antwerpen. Omdat daar specialisten zijn speciaal voor uh, de artsen. Want het bleek dat... Uh, Eigenlijk de acute aanval naar zijn hartspier was gegaan. En ja, dan moet je daar rustig in naar verkeer met specialisten die daar alleen gespecialiseerd in zijn en bezig zijn. Ieder ziek een zijn een en vandaag En vandaar die, die overbrenging. Ja, en, en hoe is het nu met hem? Want het, is in, het gaat inmiddels beter. Maar ja. is dat, ja, was dat met rust of heeft men echt daadwerkelijk iets gedaan? Natuurlijk, sowieso morfine toegebracht. Ja. En uh, daar heeft hem ook rustiger gekregen. En ik denk dat het ook een stukje stress is. Uh, wat er in zit de combinatie met hem natuurlijk heel scherp staan. want hij had natuurlijk totaal geen vet meer. En uh, weerstand hebben die mannen dan sowieso heel erg laag. als ze in topvorm zijn. Ja, en dan de combinatie van een aantal factoren. heeft hem uh, rustig gebracht en rustig gekregen. En. Ja, de, de hartzaak is zo lang niet goed hoor. Maar ja, toch wel dat die uh, in ieder geval niet meer levensbedreigend is. Ja, u, u noemt al uh, een mogelijke oorzaak. De, de combinatie van stress uh, met de heftige topsport. Is dat ook wat de artsen nu zeggen? Want je zoekt toch naar de verklaring. Ja, maar die, zover zijn we nog niet. Het is natuurlijk wel weekend. Dus uh, daar moet je ook rekening houden. De, de artsen zijn er ook... Want uh, daar zijn de volgende dagen natuurlijk goed voor de dip -intensie tense keer nog steeds moet blijven. Dat dus je daar verder onderzoek en doen. Want wat zou het kunnen zijn geweest? Want dat is onze vraag ook nog. Want de bloedwaardes waren gewoon goed. Ja. Heeft u hem gesproken inmiddels? Ja, ik heb hem inmiddels gesproken. En hoe is het met hem? Goed. Voornamelijk omstandigheden goed. Maar hij, hij heeft niet dit meegemaakt wat wij meegemaakt hebben. Hij weet niet dat hij zover uh, is weg geweest. En we hebben het eigenlijk ook heel erg rustig gehouden. Ook naar onze renners toe. Ja, die levert tenslotte ook naar deze dag toe uh, en als je dan ze allemaal uit balans haalt. Het dat was wel anders geweest, was het uh, anders afgelopen, dan hadden we wel iets moeten doen. Ja. Maar nu hebben we dat allemaal toch binnen een heel klein kringetje gehouden, tot vanmorgen half elf. Is hij alweer tot een echt gesprek in staat of blijft het bij een paar woorden Nee, hij had toch wel een gesprek aan uh, Romein. hij denkt dat hij zelfs het WK kan rijden. <laughs> Ja, en hoe denkt u daarover? Want dat is dan natuurlijk wat je dan meteen bij een topsporter afvraagt. Ik uh, vroeg ja, het bij een van de vorige zijn. sprekers net ook: een sportieve niet. toekomst. Dat kan absoluut niet. Nee, dat nou, WK-rijden niet. Uh, nee, ik denk dat we de komende zes weken lang genoeg nodig hebben om stel voor een topsporter. Daar heb ik een mens, oké, okay, dat is een ander verhaal, maar hij zal als mens misschien over twee weken rond kunnen lopen, maar niet als topsporter. Nee. En, maar u heeft, voor zover het mogelijk is al iets over te zeggen, daar positieve gedachten over. Wordt hij nou, weer helemaal we de oude? We zijn wel, uh, denk ik, professioneel genoeg. En hij zelf ook wel, dat hij wel weet van, als het dadelijk echt bij zijn positieve is, wat er allemaal nou echt gebeurd is, en op welk randje dat hij heeft gelegen, ja, dan zal hij zelf ook wel, oh, wacht even, Maar dat komt dan nou nog niet helemaal bij hem binnen. Nee. Nou, we wachten het af. Meneer Van Kasteren, de manager onder meer van Bart Wellens... Wens u hem heel veel beterschap namens ons? En dank u wel. Dank u wel. Oké. Okay. peine <middels>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 Sans nos destins, sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question des coudes d'ouvriront nos petites mains, coudes que coûte On n'a pas appris la peine de se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux. Jeugd transparant, le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main, le long de la route, choisissons nos destins, sans plus aucun doute. J'ai de poids, et ce n'est rien qu'une question des coudes d'ouvrir rond nos petites mains, coûte que coûte. Prenons-nous la main, le long de la route, laissez vivre la vie. En retenir woorden zijn maar ne sont que belangrijke. mots pas les plus importants on y bij iedereen. Weet je qui Wat auprès des gens con, con, peut -être con, à ce que je wat? je wat? Wat weet je wat? Wat weet je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 Franse zangeres Zas met le long de la route. Dan gaan we het hebben over skispringen voor vrouwen. een Niet alledaagse sport, want we zenden het niet zoveel uit. Maar het is toch daadwerkelijk een topsport aan het worden. De mannen zijn inmiddels klaar met de Vierschansentournee, heel bekend. Bij de vrouwen wordt het skispringen ook een Olympische sport binnenkort. En dit weekend was de wereldbekerwedstrijd in het Duitse hinterzarten. Daar leverde Wendy Vuik de beste Nederlandse prestatie ooit... met een 14e plaats. En de winst ging naar een Amerikaanse. Sarah Hendrickson, die überragende Springerin des ersten Durchgangs. 107,5 Meter im ersten Sprung. Riesenführung für die Weltcupführende aus Park City in Utah. Und wieder erwischt sie den Sprung. Perfekt und fliegt hinunter auf 104,5 Meter. Und das bedeutet den überlegenen Sieg für die 17-Jährige. US-Amerikanerin. Winnares Sarah Hendrickson sprong ver over de 100 meter. Wendy Vuik, goedenavond. Goedenavond. Jij eindigde daar als 14e. Hoe ver komt de nummer 14 in zo'n wedstrijd? Uh, 92 en 93,5 meter. Ja, en dan uh, komt daar een puntenaantal uit, hè, omdat de sprong ook beoordeeld wordt. Maar, uh, was je tevreden daarover? Ja, zeker de, de tweede sprong kreeg ik wel uh, goede punten. Dus ik ben daar wel heel tevreden over. Ja, ik zei al, het is de beste Nederlandse prestatie ooit. Dat uh, houdt in jouw beste prestatie ooit dus ook. Uh, wat, uh, ja, Natuurlijk ben je dan tevreden. Maar ik denk ook, zeker omdat de sport zich nog verder ontwikkelt... dat je veel meer wil dan dit. Ja, voor nu was het even gewoon lekker om zo'n resultaat te halen. Want ik zat de hele tijd eigenlijk net tegenaan om toch niet op 20 te eindigen... En ja, nu was ik twintigste in de eerste ronde en had ik echt zoiets van... Uh, nou geef ik gewoon echt alles en probeer ik gewoon zo dicht mogelijk tegen die top tien aan te zitten. Maar je kan of alles geven en een goede plaats halen of binnen de top dertig blijven. Dus uh, veel verlies je dan ook niet. Dus uh, dat heb ik gedaan en ik ben er heel blij mee. Ja, en dat is dus een tussendoel voor jou, zo'n veertiende plaats? Ja. ja. Want het grotere doel. Altijd mee, het grotere doel is de Olympische Spelen? Ja, zeker weten. We ja, hebben dan... nu eindelijk de kans ja. om, uh, om het te halen. Dus uh, ja, dan dat zeker we... wel een doel. Dan moeten wij nog alles leren over die sport. Neem ons eens mee. Hoe, hoe groot is de kans dat jij naar de Olympische Spelen toe gaat uiteindelijk? Ja, de kans uh, is toch wel aanwezig. Uh, de kwalificatie eisen, uh, Ja, dat ligt er een beetje aan hoe hoog die zijn. En uh, aangezien daarvan uh, zal ik het wel of niet halen. Ja, maar die zijn in Nederland nogal vaak pittig... Wat wil zeggen ja. dat je toch vaak om de medailles moet kunnen meedoen... om überhaupt naar de Olympische Spelen toe te mogen. Zit dat er voor ja. jou in op termijn? Want je bent nu veertiende, maar dat zal dus nog ja, flink wat hoger moeten. Ja, ja, zeker. En er zijn ook wel wat dingen die nog moeten veranderen. Dat is natuurlijk wel altijd zo en dat zal ook altijd zo blijven. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat, dat als het zo doorgaat... Uh, dat het er echt wel aan zit te komen... en dat die kwalificatie-eisen dan uh, ook wel behaald zullen worden... Ja, dan waren jullie van, de, van dit weekend in Hintertsarten. Uh, daar zouden jullie eigenlijk helemaal niet zijn, hè? Hoe zat dat? Nee, eigenlijk niet. We hadden normaal gesproken op vrijdag een wedstrijd in Schönach, Maar vanwege weersomstandigheden en de week voor het was toch wel echt geregend. En uh, ja, er was niet genoeg sneeuw, dus die wedstrijd konden ze we niet houden. En die is toen verplaatst naar zaterdag, hier in Hintertsarten. Dus die hebben we gesprongen en daarna de wedstrijd... die uh, sowieso hier al zou plaatsvinden... Dus we de twee wedstrijden hier. En is dat dan onder grote publieke belangstelling? Want ik zei net al, ja, in Nederland weten we eigenlijk bijna niks van de sport. Er, er wordt weinig over uitgezonden. We hoorden net wel al een Duitse commentator. Wat betekent dus dat er inderdaad in Duitsland uh, het, het uitgezonden wordt. Hoeveel belangstelling is er voor zo'n wedstrijd? Ja, het wordt eigenlijk steeds groter. Um, je ziet nu al dat het echt wel uitgezonden wordt bij euronsport ook. En de regionale wedstrijden gaan het nu sowieso wel uitzenden omdat het World Cup is. Um, nou, sowieso komt het nu wel in aanloop naar de Olympische Spelen toch wel meer in de media, denk ik. En al zoveel dat mensen ook weten dat Wendy Vuik een skispringster is uit Nederland? Ja, ik kreeg er allemaal berichten van uit Nederland, dus dat, uh, dat zit allemaal wel goed. Echt hele rea leuke reacties, dus daar ben ik heel erg blij mee. En dat, ja, dat geeft dan ook weer zo'n idee dat je niet voor niks doet. Mensen zijn trots op je en... Ja, je doet het natuurlijk wel voor jezelf, maar het is toch leuk als mensen uit Nederland jouw reacties gaan geven van nee, Nederland goed zo. En, uh, je gaat de goede kant op. Dus dat is dan wel echt nog een, een steuntje in de rug, ja, de nou. Nederlandse steun. Wie weet na dit gesprek nog heel veel meer reacties erbij, Wendy, en we blijven je volgen. Dankjewel. Ja, is goed, alsjeblieft. Al het al over de Olympische Spelen, het gaat eerst nog even over de Olympische Zomerspelen in Londen. Barst deze week de strijd los om de laatste Olympische startbewijzen bij het turnen met twee Nederlandse deelnemers bij de mannen. Het wordt Epke Zonderland versus Jeffrey Wammes. In theorie maken ze allebei nog kans op een Olympisch ticket. Al is het maar de vraag of het in de praktijk ook een echte strijd zal worden. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Natuurlijk, het is een beetje een ongelijke strijd. Maar het is wel degelijk een soort van strijd tussen Jeffrey en Hebke. Alle reden dus om eens te kijken wie er op welke gebieden het beste uitkomt. Allereerst, fysiek, het lijf. Ja, goed. Ik heb uh, de afgelopen twee maanden wel een beetje rekening mee moeten houden. Dat ik, uh, ik merkte heel duidelijk dat als ik uh, vooral meer oefeningen ging draaien en uh, ringen... Voornamelijk dat ik dan ook meer last kreeg. Voornamelijk ook van mijn schouder. En, uh, en vervolgens moest ik ze ook weer wat meer rust nemen. Maar ik heb uh, uiteindelijk wel uh, ja, mijn programma klaar kunnen krijgen. En ook vooral deze de laatste week rustig aan kunnen doen. Zodat ik nu in ieder geval fitte uh, toernooien kan gaan. Nou, het was na het WK bleef ik wel een paar weken uh, ja, echt goed fit. Omdat we natuurlijk ook uh, voor de WK goed voorbereid hadden. En daarna kwam eigenlijk wel een paar weken dat het uh, toch wat minder ging. Niet, uh, niet heel erg slecht of zo, maar gewoon... Het kost wat meer moeite, het kost wat meer kracht. En daarna zie je eigenlijk toch wel weer een stijgende lijn. Dus uh, ik heb geen uh, grote problemen. En uh, ik voel me goed. Ik voel me ook best wel fit. Dus uh, daar mag ik niet uh, over klagen. Allebei zijn ze fit op dit moment. Maar allebei hebben ze wel wat tegenslagjes gehad. Jeffrey Wammes na het WK. Ebke Zonderland bij het inpassen van de Meerkamp. Maar toch, omdat ze op dit moment allebei zeggen in orde te zijn... houden we dit op een gelijk spelletje. En dan... De meerkamp um, Ja, wel goed. Ik denk een beetje hetzelfde als, uh, als altijd. Toch uh, vloersprong en rek uh, gaat, gaat ook wel het beste. En ik denk dat ik daar ook de hoogste cijfers moet halen. En ringen en brug gaan eigenlijk ook best wel, uh, best wel goed. Dus die moeten gewoon redelijk uh, ja, meekomen. Ja, vertice blijft altijd een moeilijk uh, zwak punt voor mij. Ik, heb, uh, natuurlijk, ik had een plan. Uh, best wel uh, optimistisch plan. Uh, qua programma wat ik zou gaan doen uh, op alle toestellen. Nou, op was het uh, natuurlijk vrij snel klaar en voor was ik ook al uh, een tijdje bezig. Maar uh, ja, sprong, ringen en uh, vloer was, uh, was echt helemaal overnieuw. En, uh... Ja, ik heb eigenlijk uh, mijn behoorlijk aan het plan kunnen houden. Ja, ik verwacht eigenlijk ook wel dat, het, uh, dat ik ook gewoon een goede wedstrijd uh, zal gaan turnen. Hier heeft Jeffrey Wammes natuurlijk duidelijk een voorsprong. Hij doet al jaren de Meerkamp. Daar waar Epke Zonderland in 2007 voor het laatste Meerkamp heeft geturnd. Hij heeft in drie maanden wel die drie extra toestellen weten in te passen. Maar nog niet het niveau van 2007. Dus deze is voor Jeffrey Wammes. Nummertje 3. mentaal de motivatie. Ja, daar was uh, niks mis mee. Het, uh, na, ja, in Tokio kreeg ik natuurlijk wel een klap. Alleen uh, dat, dat kon ik me redelijk snel uh, overheen zetten. Uh, ook omdat ik juist een, een uitdaging voor me had. En, uh, daar werd ik eigenlijk best wel enthousiast van. En, uh, dus meteen in de training had ik heel erg uh, veel plezier in, uh, in het uh, turnen van de, met de meerkamp. En uh, ja, ook omdat het uh, zo voorspoedig is gegaan, uh, heb ik het eigenlijk als een hele leuke periode ervaren. En ook uh, een periode waar ik uh, ja, super gemotiveerd was om, uh, om ja, van, uh, over twee dagen een uh, goede wedstrijd uh, neer te kunnen zetten. Um, ja, het is natuurlijk wel een super moeilijke situatie waar, waar, waar we in zitten. Maar voor nu voelt het, uh, ja, voel ik me op zich wel oké. Okay. Ik heb me gewoon goed voorbereid. En het is aan de andere kant is het ook wel weer een wedstrijd om je gewoon. ...weer te kunnen laten zien. Dus uh, dat hoop ik sowieso te doen. Een overduidelijk punt voor Epke Zonderland... ...die in drie maanden tijd de meerkamp weer heeft opgepakt. En hij weet zich ook nog eens gesteund door de kwalificatieregels van de Turmbond. Want dat brengt ons bij het laatste puntje. De procedure. Het is in de uiteindelijk, uh, er wordt er niet gekozen voor, uh, voor de beste meerkampen... ...maar voor de grootste medaille kandidaat. Uh, en uh, ja, uh, gezien de prestaties uh, uh, zal ik, uh, ben ik dat op, de, op dit moment. En uh, is mijn grootste doel eigenlijk om uh, te voldoen aan de, de eisen van, de, van het VIG. Dus dat is eigenlijk mijn hoofddoel. Ja, er is zeker nog wel een kans. Ik, bedoel, ik heb ook gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik finales kan halen de afgelopen WK's. Op het WK in uh, Tokio had ik uh, twee nominaties op, uh, op rek en op uh, sprong. Dus ja, kansloos uh, schat ik mezelf niet. En ook deze gaat vol naar Epke Zonderland. De turnbond wil iemand op de Spelen hebben... die daadwerkelijk een gooi naar de medailles kan doen. En als je afgaat op het verleden... kom je al automatisch uit bij Epke Zonderland. We maken de balans op. De niet zo heel verrassende voorspelling luidt. Het moet wel heel raar lopen... wil Epke Zonderland zich niet plaatsen voor de Olympische Spelen. Al dus, Edwin Cornelissen tot besluit van deze uitzending... het verheugende en vredige nieuws ook... dat scheidsrechter Bas Nijhuis en AZ-doerman Esteban... vandaag een verzoeningsgesprek hebben gehad. Dat was in een hotel in de Turkse stad Pelek. U weet het, het ging natuurlijk om die bekerwedstrijd... waar Nijhuis Esteban uit het veld stuurde. Dit was het. John Jansen van Galen is er zometeen na elven met het oog. Hallo 2012, een nieuw jaar, een strak lijf, je huis schoon of fris of een compleet nieuwe look, alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstweekam.nl. Article 24 of the Geneva Convention: Medical personnel, exclusively engaged in the collection, transport or treatment of the wounded and sick, shall be respected and protected in all circumstances.